Na het gelijknamige boek van Jan-Willem van der Wetering... ...bewerking, Anna Bosman, regie, Bert Dijkstra. Tiende deel. Het is de beste auto van het eiland. Automaat, aircondition. Ah, ah. Ik heb een speciale kaart voor u gemaakt. Kijk, uh, wanneer u de rode lijn volgt, is er niets aan de hand. Oh, bedankt. Bedankt. Ja, dat lijkt me geen puzzel, toch? Dus twee haakjes. De naam Van der Linden, zegt u zeker wel iets? Herman Van der Linden, uh, de advocaat? Ja, ja, maar ik wist niet dat hij Herman heette. Maar dat doet er ook weinig toe. Een uh, man, advocaat ah. Van der Linden. Zeer geliefd hier op het eiland. Mooi, mooi. Nou, dan ga ik maar... Eh, uh, u wilt niet dat ik meega? U bedoelt? Wel, dat ik met u meerij naar onze station Wansho. Nou, dat, dat lijkt me zo officieel. Ja, ja. Uh, misschien hebt u wel gelijk. Als er wat is, de auto heeft radio u aan boord. Oh, dat is makkelijk. Alleen, daar heb ik geen straks verstand van. Maar bedankt. Even kijken, dus hier links, ja, en waar is dan die rode punt? Ah, daar, ja. ja. Och, verdomme zeg, wat een rotweg! is een leuke auto, maar de vering is als van een koe. Hé, hey, wat, wat staat daar nou? Hé, hey, hey, stop eens even, oh, oh. Ja, hè? Meerijden, meneer, meerijden. Waar naartoe dan? Meerijden, meneer. Nou, stap maar in, joh. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Fijne auto, meneer. Hoe heet je? Arjan, meneer. Arjan, een mooie naam, Arjan. Waar gaat u naartoe, meneer? Uh, oh naar uh, John Wanshow. Huh? Wat u naar Jean U? Ja. We rijden verkeerd. Wat? Wacht eens even. Op mijn kaart staat dat ik deze weg moet volgen. Ja, maar ik weet een snelle weg. Een weg die niemand weet. Nou, dan moet je hem ook maar niet aan mij vertellen. hè, Arjan? Een geheim is een geheim. Maar, uh, u wilt toch snel bij Jean Wancho zijn? Zeker. Dan moet u de volgende weg links afvangen. De volgende weg links. Nou, je zegt het maar hoor. Wat gaat u eigenlijk bij zo'n man zo doen? Eh, uh, even praten. Ik ben coachek, hè? Wat? Coachek? Wie is dat? Coachek van de politie. Man met een kaal hoofd. Oh, maar ik ben toch niet kaal? Ja, maar wel van de politie. Hoe weet jij dat? Ah, nou, dat zegt moeder. Oh, en dat zegt je moeder. Ja, ja, en uh, je moeder heeft zeker altijd gelijk, hè? Hier zijn we. Waar? Je moet de auto daar neerzetten. En dan zit je daar doet voor zo'n Ja, rustig. Van die steen. Ja. Oh maar. Zo. Nou. Oké. Okay. Staat de wagen hier goed, Arjan. Oh, juist. En daar hebben we dus de weg die niemand weet. Ja, daar tussen die twee bomen. Nee, daar, nee. bij die rode steen. Goed. Nou, kom op, daar gaan we. We ja. kunnen niet goed lopen, hè? Hé, huh? wie, ik? Is het uh, verlopen lopen, Arjan? Nee, we zijn er zo. Goed zo. Dat is maar te hopen, uh jongen wat is het warm. Maar het is wel mooi hier. Bent u nooit geweest? Nee, ik uh, ben hier nooit geweest. En toch, dit is ook Nederland. Wij willen vrij zijn. Jullie willen vrij zijn. Los van Nederland. Ja, vindt moeder. Zo, oh. vindt jouw moeder dat... Zeg, uh... Arjan, niet voor de ene ander, maar zijn we er bijna? Ja, ja, meneer. Om de bocht. Om de bocht. Mm -hmm. Bent u moe, meneer? Nee, Arjan. Ik ben niet moe. De broek is helemaal vies, meneer. Oh, wacht. Lach jij maar. Maar uh, thuis hebben we vast nog wel een andere broek. Oh. Woont in die hut daar, John Wanshow? Ja, meneer. Zal ik vooruit gaan om te zeggen dat hij eraan komt? Ja, yeah, dat moest je maar doen, Arjan. Ja, ik ben Noema. Hier, hier is John Wanshow. Ah, ik ben. Ik even bij voor je Aki. Moet u gaan. zegt hij. Zeg hem dat ik helemaal uit Nederland kom om hem te ontmoeten. Dat is voor uw landen, meneer Rabini. Dat is voor zo'n wandje. Is hij niet te Hij heeft niets te zeggen. Zo, dat is weinig. Maar vraag hem toch eens of hij Maria kent. Maria van Buren. Zo'n waantje kon ze Maria van Buren. Maria van Buren, dat is een boonhinde. Bosnan bij oraki? Maria is een goed mens, zegt Sean uh, Wancho. Hij vraagt u of wij uh, weggaan. Zeg hem dat ik kom namens Maria van Buren. De meneer Tabisa, kutapa Maria van Buren, takina. Gania, Gaanja, jita U ligt meneer, zegt Sean Wancho. Waar? U ligt, en ligt u, Maria? <laughs> uh, zeg Sean Wancho dat we afscheid nemen. Sean Wancho, bon dia. Goedendag. Goedendag. Ja. Ja, collega Da Silva, hier ben ik weer. Ja? Huh? Back? Nee. Nee. <laughs> zeg, ik wil graag even het nummer hebben van die meneer Souza. Ja, de vader van Maria, ja ja, een, ah, yeah. yeah. yeah. <gibberish> juist. Ik heb het. Bedankt. Wel? Ja, ja. Goed. Ik zal die man even bellen. Ja, ja. Wat zegt hij? De auto. Go, oh, prima zegt. Ja, hoor. uitstekend. Nou, uh, nogmaals bedankt en tot ziens, hè? U woont hier erg mooi aan zee, meneer de Sousa. Wat een uitzicht. Ja, ja. Dank u. Ja. Mijn dochter is dood. Ik heb haar verstoten. Ik heb haar verstoten. Mijn eigen dochter. De mooiste van mijn kinderen... Ik wilde haar niet meer in mijn eigen huis ontvangen. Ik was tegen haar. Ik moest... Ik moest tegen haar zijn. Begrijpt u dat? Commissaris van politie uit Amsterdam. Begrijpt u dat? Ik begrijp het. Misschien hebt u zelf kinderen. Maar... In Europa is het, denk ik, anders. Ik ken Europa, jullie land, de mooie vrouwen. Veel geld heb ik aan hen uitgegeven. Ze hebben mij ervaringen gegeven die ik nooit zal vergeten. Ik ben die vrouwen veel verschuldigd. Maar mijn eigen dochter is één van hen geworden... ...dat kan en kon ik niet aanvaarden. Maar uw dochter was meerderjarig. Uw dochter was meerderjarig. Hier spreekt Europa. Als er eenmaal een leeftijd is bereikt... ...dan is het Europa schijnbaar afgelopen. Maar al is ze vijftig. Ik blijf de vader van Maria... Weet u, als kind kwam ze altijd naar me toe en sprak met me en we waren samen. Ze was een wijs kind. Een wijs kind, ja. Maar ik heb voor mijn kind geleerd. Nu is ze dood. Ja, nu is ze dood. En nu wilt u van mij weten wie dat zou hebben gedaan. Commissaris, ik weet het niet. Dat spijt me. Ja, ik weet ook wel dat het uw onderzoek niets verder helpt. Maar ik kan niet meer zeggen dan ik weet. En wat u denkt? Meneer... De gedachte van een vader over een dochter. Een dochter die dood is. Je zou iedereen wel kunnen of willen verdenken... van de moord op mijn Maria... met uw onderzoek naar de dood van onze Maria? Onze Maria... Ja. Mag ik u een drankje aanbieden? No. En na al dat gepraat zult u wel een droge keel hebben. <laughs> nou, kom, doen we dat genoegen. Nou, een, een goed uh, gesprek is hier zeldzaam. Een goed whisky whiskietje dan. Hè? John, één voor meneer hier graag. Maar u... Uw onderzoek. U bent bij onze grote tovenaar geweest, eh? show, als ik het wel heb. Daar ben ik geweest, ja. En? Tja, een tovenaar. Ik kon geen vatten van hem krijgen. Wat heet? Ik kon hem niet eens tot een behoorlijk gesprek dwingen. Hij wilde niets zeggen. Maar wat mij nu bezighoudt, is dat zo'n man te volgelingen. Ja, misschien is dat een beetje groot woord, maar toch medestanders moet hebben gehad. Nee, hey, jongen, hé, hey, hey, hey, hey. Hey, Brink, kom eens hier. Vrienden, vrienden, geen toeval, maar afgesproken werk. Jo, hier moet je wezen. Hier moet je zijn. Wil je vandaag nog met een aardige hand zwart geld naar huis gaan. Commissaris, dit is Piet Brink. Oh, is kapitein Brink. van de Helena die vaart tussen Miami en het eiland. Zo, slechte advocaat. Wie <laughs> zit je nou weer om te smoezen? Zo, ook weer aan de wand. Dit is een, een commissaris uit Amsterdam. Hmm. Eindelijk een beschaafd mens. Ja, dat uh, moet u nog maar afwachten. Ja. Commissaris of niet, eens ga ik toch voor schut. Hmm. Advocaat? Ja, ja, we hebben wel eens wat zaakjes rondgekregen. Hmm. Smokkel. Ach, commissaris. Smokkel, dat is toch beneden onze stand. <laughs> Smokkel, hoe kom u daar nou bij? Wie heeft u dat verteld? Dit eiland is dat bij de wet verboden en daarom wordt het ook niet gedaan zolang het niet bewezen wordt. Nee, het is een goed eiland. Weet je dat ik er zelfs aan heb zitten denken om hier mijn oude dag door te brengen? Nou, wat lesje? Hier spreekt mijn raad Nee jongen, mij luister je er niet meer in. Als lading, mannen en poen. Je hebt er wel een schuit, niet mooi, maar goed, ervaard. Maar als je dan steeds enge vrachten moet laaien voor enge landen, nou, dan denk ik bij mezelf. Blink, daar heb je niet zeven jaar voor op school gezeten. Ik kan tegen een geintje, ik kan tegen een goede borrel, ik kan tegen een lekker wijf. Ik kan alleen niet tegen gesodemieten. Gesodemieten? Mm. Gesodemieten, ja. Opeens zo'n paard ben ik eens dus bijna mijn stuurman kwijtgeraakt. Dus hoe had het gelijk, moeilijke jongen. Maar als je hem één keer hebt, dan heb je hem ook. Maar bij Venezuela ging het even scheef. Interessant verhaal, kaptein. Maar wat heeft meneer de Sousa hiermee uitstaan? Ja, Flip, je moet wel even opletten, hè? ik vertel geen twee verhalen voor één consumptie. Jo, nog een keer hetzelfde. Die, die stuurman van mij, hè, als je dat soms bedoelt, was of beter is een zoon van jou, Duidelijk, Sousa. Duidelijk, Gentebol? andere moeder, maar precies dezelfde vader. Het puntje erin, puntje eruit, zou ik maar zeggen. Ja, ja. ja. Die de soezer heeft de hele voor vorkstammen gebracht. Alleen, en dat is wel weer het gekke, weet je. Ik kan die daar ook niet volgen. Juist die zoon, hè, dus mijn stuurman, dat was zijn oogappel. Oh, man. En uh, uh, okay. als ik vragen mag, wie was de moeder? Gaan we vragen stellen, heer commissaris. Nou, die moeder was een trut. Oh. Een lelijke met flessenkuit. Huh. Wat doe je dan als. heren van Stans. Ja. <laughs> je werkt er weg. Heren van stand. Ja. Dus, ja. Ja. Moeder Flessenkuit kreeg een klus van die oude gek. En de zoon werd naar Holland gestuurd om te studeren. Ja. de kant van de scheepvaart op en slaagde Cum Laude op de Zeevaartschool. Tja, en toen kwam hij terug. Naar moeder Flessenkuit. Jongens, man, <laughs> Arme kerel. Arme kerel? Ja, arme kerel. Zeker hier op dit eiland. Hij heeft zijn moeders naam, en zijn vader kent hem niet eens. Je moet hem zien. zo'n klein mannetje. Kleine mannetjes hebben het moeilijk. Hè? Jongens, aarges, moet jij toch weten? Hm? Hoezo? Hoe wou je zeggen dat jij een van de grootste bent? Je gevoel voor detail overtreft alles. Ja, oliebol. Hé, jongen, neem nog een borrel. En doe verder. En toen, niks en toen. Onze Bastard, die heeft het in de bijbel gezocht. Daar sjouder hij altijd mee rond. Maar ja, hou zo'n probleem maar eens even binnen de club, hè. Als we wat te vieren hadden, zat hij met Marcus op te verreken. En hij werd natuurlijk snel een buitenbeentje. Ja, nou, dat kan je toch niet hebben, maar hij was een goeie zeeman. En uh, Waar is hij nou? Terug, terug naar Holland. Ik geloof naar een, een eiland, zoiets als dit hier. Een eiland? Weet u ook de naam misschien? Ja, zeker. Gekke naam. Ik ben niet verkeerd. Is het uh, iets van Schier of monnik? Schier ook. Ja, ja. Nou, bij, op dat eiland zit hij nog altijd dicht bij de zee. Hij heeft de opzichter, opzichter van een reservaat. Vogels en beestjes. Daar is hij. stapelgek op. Hoe heet hij eigenlijk precies? Nou, kleine oliebol. Dat is toch al simpel. Hij heeft zijn vaders voornaam en zijn moeders achternaam. Ja, neemt u me niet kwalijk. Ik vroeg u hoe hij heet. Je doet net of je de oude bent. De man in kwestie heet Ramon Schleffer. U hebt geluisterd naar het tiende deel van Buitelkruid. naar het gelijknamige boek van Jan Willem van de Wetering, in de bewerking van Anna Bosman. Rolverdeling. Commissaris, Zakko van der Made, John, Maiko Samsoy, Jongetje, Rino Bernardino, De Souza, Hans Hoekman, Van der Linden, Bert van der Linden, Brink, Paul van der Lek, Technische Realisatie, Ink Brouwer en Bram Hengeveld, Regie, Bert Dijkstra.